bij een arbitrageinstituut in Hongkong. Maar volgens de Europese regels moeten consumenten... in hun eigen land naar de rechter kunnen stappen. De Consumentenbond en vijf andere Europese consumentenorganisaties... hebben hun nationale toezichthouders gevraagd om in te grijpen.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 Dat is een mooi begin voor het tweede uur ZFMJS vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Dat was uh, het Paris-combo van de CD Living Room, het nummer chez Het tweede deel van ZFMJS van vandaag wil ik voornamelijk wijden aan uh, stappen door 70 jaar.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 De vuurwerk, zullen we maar zeggen, de Big Band van Ruud Bos met Deborah Brown. Deborah Brown. Die uh, All of Me zong, een klassieker. In het kader van de geschiedenis van de Nederlandse jazz neem ik u nu graag mee naar een uh, opname van een kwartet. Louis van Dijk met Jacques Schols op de bas, John Engels op het slagwerk.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 Thought I was foolish and proud, and let you say goodbye. love is the saddest thing when it goes away because love is the saddest thing when it goes away Bye. Is the saddest thing When it goes away Because love is the saddest thing When it goes away Colette Wickenhagen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 Mini Johnny Mayer.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 Duke Ellington opgenomen in 68. Zetten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 Shirt and baggy pants Then he let go and yeah. let go. Time I spend behind these county buses